Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Groningen houdt nog jarenlang last van aardbevingen. Vannacht was het weer raak. In het dorp weer was een beving met een kracht van 3,2. De zwaarste in de provincie sinds 2019. Ook Jan Chris' zijn slaap werd ruw verstoord. We schrokken in één keer wakker. Meestal slapen we door de aardbevingen wel heen. We schrokken dit keer in één keer wakker. Wij niet alleen, dat hoorde je ook buiten. De vogels die vlogen op. Honden hoorden je blaffen in de vetten. Bij alle buren ging het licht aan om te kijken... Van was, dit echt een, was dit echt een aardbeving of is er zo'n bom ontploft. Want zo voelt het wel. Volgens het staatstoezicht op de mijnen... moet de bodem in Groningen tot rust komen... nadat er tientallen jaren gas uit de grond werd gehaald. Het kan nog meer dan tien jaar duren voordat de bol is uitgetrild. Veel minder mensen maken gebruik van de Corona Melder app dan in het begin van dit jaar, heeft Nu.nl uitgezocht. Na een positieve testuitslag waarschuwt de Corona Melder mensen die de afgelopen dagen bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest. Die app staat bij 2,4 miljoen mensen nog op de telefoon, een daling van een half miljoen sinds mei. In Nederlandse tv-programma's zijn steeds meer vrouwen te zien... al zijn mannen nog wel in de meerderheid. 39% van iedereen die in beeld komt is vrouw... heeft het commissariaat voor de media uitgerekend. Vooral in nieuws- en actualiteitenprogramma's... staan meer vrouwen voor de camera... als bijvoorbeeld verslaggever, politicus, woordvoerder of deskundige. Een explosie gevolgd door een grote brand vannacht in een huis in Rotterdam-Zuid. Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het was flink schrikken, zegt buurman Lino. Nou, ik zat eigenlijk vrij snel rechtop in bed. man. Het was echt een uh, de hele vloer, bed, matras, alles trilde. Er stond het hele huis in de fik. Het was gewoon een soort van uh, gigantische mislukte grote barbecue. De bewoners van vijf huizen rondom de brand moesten hun pand uit. Inmiddels is de brand geblust. Het weer, grijs en kil vandaag, en gaat op zeven. Vanaf vanavond kan het ook een beetje regenen. Pas morgenmiddag zien we weer wat meer zon en het wordt dan ook iets warmer, 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N235 Pummerent richting Amsterdam bij Watergang, 5 kilometer langzaam verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu Welkom in Zandvoort ZFM de, Zand. de kant nog wel show <laughs> ZFM het geluid van Zandvoort Leave me now Maar, dan maar eens een keer met een Beatle-nummer weer eens beginnen, mensen. Goedemorgen. goedemorgen ja, dat, goede... kan nooit, dat kan nooit kwaad. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, jongens. Ja, dat kan nooit kwaad, hoor ik. Goedemorgen, ja. mannen. Tino Hans <laughs> Botman is er weer bij. En uh, Frank is even afwezig. En, uh, en Jaap Koper natuurlijk ook. De kant al show. Oh. Hier bij ZFM. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Zie ik, ja, ik, da zie de ik de daar... Kijken, hoor. Och, koen, koen. Ja, technisch, technisch ja, technisch probleem. Ja, technisch probleem. Oh, dat hoor je wel, hoor. Ik een enorm ja. gaatje vinden. vinden. Uh, <laughs> <laughs> je... Nee, hij doet helemaal niks, maar ja, goed. Oh. Hoor, je, hoor je niks? Nee, gewoon Acht hoor niks. Ach, meid. Nee. Ja, ik... nee, ja, dus, denk ik even zo'n knopje aanzetten. Misschien dat je dan... Uh... Nee, daar kan niks in. Oh, er zit niks in. Daar ja, ook niet. Als je, als je ja, vindt... maar die doen het dus niet. Zullen <laughs> we gewoon heel hard schreeuwen, Hans? Hoor je ons dan wel? Ja. Nee, nee, nee. <laughs> Nou, ik, ik hoor jullie wel. Ik hoor jullie wel praten. Uh, we gaan het ja, ja, ja. zo wacht, ga ja. het even herstellen. Ja, maar... goed. Um... Ja. Ja? Ja, nu wel. Ja, ah, ja, wel, ja, ja, ja. Wel, zie je wel. Nou, we, we, kunnen kan beginnen. Beginnen. we kunnen beginnen We de kans stress. Ja. Ja, dikke stress allemaal. Hé, hey, hey, ik ben blij dat ik zit, weet je dat? Is nou. dat zo? Ja, ik heb, ik, ik heb me uh, laten vertellen dat jij Hans uh, Botman achterop hebt meegenomen op de fiets. Ik neem Hans altijd uh, achterop op de fiets, want we wonen om de hoek bij elkaar. Ik en, ben uh, zo blij dat hij zo'n sterke fiets heeft. Hè? Ja, ja, ja 12 12 ik trouwens ook. Als ik jou zo zie. Ja. <racht> <racht> <racht> nou, dit. Jou? Ik, ik heb het helemaal niet over jou. Nee, <racht> nou, <dit>? hem <racht> nou, <dit? racht> Ja. Jongens, oh, <George, racht> ik ga er <even> vandoor. GELACH Corpulent. Corpulent. Nee, je hebt van die leenfietsen met die blauwe voorband, die je hier vaak studenten. Ja, ja, ja, ja. Daar hebben ze dus expres geen uh, achter... Uh, dat ding ook weer? Nee, dat begrijp ik wel. Dat gaat natuurlijk allemaal naar de kloten. Ja, ja, tuurlijk. Al die studenten ja. die gaan met zes ja. man op zo'n fiets... en op zo'n bagagedrager. Ja. Ja. Daar hebben ze expres geen bagage daarop. Zit nee, dat uh, is wel een hele Ja, stil. maar er zit er voorin. Zoiets voor, voor een krat. En daar zitten ze dan voorop. Ja, tuurlijk. Ja. Is nog veel gevaarlijker. Uh, nog veel gevaarlijker. Ja, ja. toch? Ja. Ja, zeker weten. Nou ja. Ach ja, zo heeft iedereen wat. Hè. Zo heb ik ook al wat gedaan in mijn leven. Maar jij bent blij van zit, maar, want je hebt natuurlijk het hele weekend gestaan. Ja. He, met uh, interviews met Sinterklaas heb ik je gezien, ja, met mooie ik, uh, foto's. Ja, prachtig uh, interviews gedaan met Sinterklaas, de ja. burgemeester. En, en het uh, was bijzonder aangenaam en ja. gezellig. Ja, dat is toch leuk voor die kinderen. Ja, hartstikke, hartstikke leuk. Heb, leuk. Hij kwam aan met, uh, met, de, Annie, Annie Paulus, met de Annie Paulus uh, ja, op het ja, ja, strand. Ja, ja, strand. En toen is, strand. is hij lopend het dorp ingegaan. Nee, hij is helemaal het dorp niet ingegaan. Nee, nee, oh, nee. Dat is afgelast dat in verband met... Mijn ja, kinderen, maar mochten wel spelletjes doen in het dorp. Ja, maar ja, ja, ja. Was het was heel erg leuk. Ja, was echt heel erg leuk. Bij mij voor de deur ook. Het ja. die, die, die, was helemaal gezellig. Die kotertjes, die ja. waren zo enthousiast, man. Ja. In andere ja, steden leuk. zag ik dat er een drive-thru was gemaakt. Ja, ja. Sinterklaas ja, op een podium ja, ja, ja, ja. en toen vroeger Juliana en Berners op het bordes stond. Ja, ja, ja, ja. En dan kwam je gewoon langs ja, ja. met Sinterklaas. Uh, ja, ja. ja, dan kan je een box krijgen. Heb jij nou nog Sinterklaas de vraag der vragen gesteld? Hoe oud bent u? Want dat is de meest gestelde vraag. Ja, dat, dat, dat heb je het niet gedaan? Vorig jaar, twee jaar geleden heb ik het gedaan. Ja, en hoe oud was die toen? Ja, vrij oud. Nou, Moeder, je... we moeten het wel onthouden. Jullie zijn ja. nu nog vrij ouder. Er <laughs> zijn ja. kinderen die het bijhouden. Vorig jaar zei je 512. Ja, ja. ja de, oude, de oude man uit Mira. Hè? Ja. ja, mooi. Ja, mooi, mooi, ja, mooi. mooi. Ja, de, de, ik heb zijn uh, zeggen, zijn uh, monument gezien in Mira. Ah, kort. Oh, je ja. bent in Mira geweest? Zeker. In, <coughs> in Turkije, de Turkije, Turkije, ja. bischop van Mira. Ja. Jij okay. bent ook wel een, een uh, geloopentrotter, hè? Zeker daar kennen ze de naam ben Sinterklaas ook. Hoe heet hij Sint-Nicolaas. Ja, Sint Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas, Sint dus okay. De heilige Nicolaas is het. En die kwam uit, uh, Mira. komt uit Myra. Ja. En die is toen in Spanje gaan wonen voor de uh, oplettende luisteraar. Jawel, maar die... Was er toen al... En Je was er niet mee eens. In Mira was een... Ik dingen weggeven. Het was een woningtekort. Oh ja? Dat ja, en toen is hij naar Spanje gegaan. Oh, goed. Ja, ja, dat was, uh, was uh, leuk. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een beetje voor de, voor de, voor de, voor de minderjarige luisteraar, zou ik maar zeggen. Als die ja. er dus zijn, bovendien gaan die vandaag weer een hele hoop nieuwe woorden leren, let maar op. Oh, ja. <lacht> <diek> oh, <tossimus> nou, vertel eens, wat, wat is er allemaal gebeurd, jongens, deze week? Nou, Pff, nou wat, ja. ik, wat, mij op, wat ik even opviel was dat er in. Uh, uh, Papagai Rambo, uh, oh, Rambo, oh, ja, Rambo is niet meer. Papagai Rambo is Rambo is niet meer. Vertel. Nou ja, papegaai Rambo in het Laannaken, dat is vlak over de grens of uh, tegen de grens van België aan. En dat is een ara, een, een papegaai. Ja. En die is getraind door zijn baasje in free flying. Dat betekent dat die papegaai, net als een, een, een duif, die mag rondjes vliegen op een weiland en komt vanzelf weer terug met ja. valken en zo, weet je wel. Uh, alleen er was een jager en die dacht dat het een exoot was. Ja, voelt hem aankomen meneer. Er was een jager die dacht dat het een exoot was. Die schoot Rambo even uit de lucht. En Rambo had, kon daar niets aan doen. Rambo viel op de grond en toen waren er nog een paar van die hondjes die hem ook nog even te pakken namen. Dus het is een ex. Hij is een ex-parrot. He's, an ex he's oh. going to be. He's, ja, hij he is going to meet his forefathers. Hij zit in de... Maar de jager, dat is ook nog wel even een dingetje, die heeft dus een boete gekregen van 4000 euro. Let op. Oeps. Uh, hij moet de geweer leveren, ook ja. niet fijn. En dan moet hij vervolgens die eigenaar van die, van die Rambo... een schadevergoeding van 7250 euro. Dat is een heel duur schot. Dat is ook een ja. duurdere papegaai. Ja, ja, maar ja, een papegaai... Luister, wat ze dan gaan doen. Een papegaai kan een jaar of 70, 75 worden. Nee, joh. Ja, zeker. Maar de vroeg ook een papegaai. Die, die was al 30 of zo toen hij bij ons kwam. Een papegaai wordt zo dus 70. Uh, en dan kunnen ze ook nog gaan kijken hoeveel, hoeveel jaren uh, levensvrucht je gaat missen. Nou, de komende 40 jaar ben ik mijn papagaai kwijt. Nou. <laughs> ja. Maar zo'n jager moet toch zien dat, die, dat, dat, er een, dat er een papagaai rondvliegt? Ja, maar het Heel verhaal is oh, of... hij, hij, dacht, hij dacht, en dat is dus zo, dat het een exoot was. En exoten mag je, oh, mag je oh, neerschieten. Oh, ja, exoot oh. zijn die weet je, die allemaal rondvliegen, ook in Schalkwijk en zo die mag je blijkbaar uit de lucht schieten. Okay. Dus die nijlgans, dat mag je allemaal uit. Alles wat, niet, uh, alles wat niet beschermd ja, ja, is, mag ja, je ja. natuurlijk ja. gewoon een beetje afknallen. Ja. La, leuk, dus leuk. hij dacht, uh, ik schiet dan een exoetje neer. Mm. Jammer, joh. Ja. Ja. <laughs> hey, maar een, een oude papegaai zien wel eens lopen met een looprekje. Ja. Ja. ja. Een jaar of zeventig. Ja, maar jij ja, denkt schildpadden worden het ongeveer alle oud? Ja, dat weet ik. En dan zijn papegaaien ongeveer... En wel. walvissen. Dat weet ik niet. Ja, die worden ook vrij oud. ja. Net als Sinterklaas, overigens. Oh, ja. Heel goed, Jaap. 512, hè. Dus dat ja, vond ik er best ja. wel... Uh, ja, we zijn nu een beetje begonnen met dierennieuws natuurlijk. Uh, ja. Dus, uh, maar ja. Zon we, zon we een liedje draaien, ja. ja, ik heb nog wel wat, hoor. heb ik heb wel wat, hoor. Heb jij ook wel wat? Ja, hij is, is de, is de, is de, is de Jongens, toch. maken er gewoon keuze. Doet hij het? Uh, hij de doet De telefoon over. Ja. goed, man. Maar ja, dan moet is, hij hem wel over Ja, ik heb hem open. Iets met met vogel. Ah. zie je wel dit was jij hè? ja ja ja ja ja ja, ja zie je ja, ja. En het is super tramp toch is is super ja nou, oh. zet zeker maar Zet hem maar ja tuurlijk ja ja Dat zijn wel mooie platen. Ja, dat zijn, dat zijn de, de, de, de pareltjes. Ja. De pareltjes van de popmuziek, dames en heren. Dus, ja. Hé, uh, ja. Ja. Hey, um, ja, we, we moeten allemaal weer om acht uur dicht. Ja, het is, het is heel gek. Nou, wij wonen allebei in de Halterstraat. Maar het is heel vreemd om... Om, tot om, om half negen, zeg maar is het gewoon helemaal, helemaal stil in die altijd Ja, is dus heel daar in vorige lockdown... een vriend mij die woont uh, midden op de Walletjes. Ook? En, uh, nee, die geeft rondleidingen daar. En woont daar. als hele leven. En die heeft dat nog nooit meegemaakt... dat hij uh, um, daar uh, vogeltjes had geworden. Oh, ja? Dus natuurlijk, ja, als je gaat kijken naar de, het Wallengebied... Het is het natuurlijk alleen maar neon, herrie. Ja, ja, ja, ja. Mm -hmm. En hij zegt... Ik woon hier al, hij woonde al 50 jaar of zo, Hij zegt, ik heb nog nooit vogeltjes gehoord. Maar nee, ook. nee. Het maar duwde, alles, alles was uit, alle lichten waren uit. Want ja, ja het was gewoon ja, en donker. Ja, ja, ja. Dus hij zegt, ik heb het nooit te donker gehad. En het was ook nooit zo stil geweest dat ik hoorde vogeltjes. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, ik heb hier in, in, in, tijdens het vorige lockdown dan ook een fors uh, zien lopen in, in de, in de straat. Ja, maar zie je hier natuurlijk ook nooit. Maar nou, ja, ja, het... Of zeker wel. Jawel. Oh. Ja, en ook de vos. Oh. Nou, nee, ja, vaak bij de veebo, want dan eet ze het frituurvet uh, uit tussen de tegels. Ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja? Ja. oh ja. Als we honger <laughs> hebben dan, ja, echt voornamelijk bij snackbar in de buurt, want ze eten frituurvet. Ja, je moet toch wat als vos, hè, Natuurlijk. Maar uh, ben je een vos geweest? Dan ging ik er ook heen. Ja, de, de, ja. ja, zeker. Ja, zeker ja, daar, want ja. Hebben we hebben een heerlijk frituur Maar je, Heer, je, haren, je, maar, je <laughs> hebt je de haren verloren, maar inderdaad nog niet je streken. Nee, nee, nee, nee, het klopt geheel. Klopt, geheel. <laughs> maar ja, het is inderdaad wel vreemd door die stilte. En, uh, ja, ik, ik weet niet, ik, ik, ik hoop dat het snel afgelopen is, allemaal. maar Drie weken. We gaan er maar niet op in, want Denk nee, jij drie weken kunnen we. Ik, hou me weet je, ik heb een soelbak thuis, ik heb een dak <laughs> boven hoofd. Uh, ik, mijn hoofd. Ik mijn ijs kan ik nog eten. Ik, je moet er je moet je gewoon uitzitten. We kunnen een heel verhaal afsteken. Ja, je je ja. We moet uitzitten. we het met z'n allen doen, hè, jongens, kom op. Ja, nee, ja dat is het punt. En, en, uh, en met uh, als er uh, problemen ontstaan, dan is dat vaker. Want je ziet het in Portugal hè. Mensen zijn daar heel erg uh, um, uh, strijdwillig en strak. En, en, en die en, volgen uh, ook uh, ja, die de, volgen de hier, ja. En uh, Portugal is het uh, land ja, in het Europa land, waar het minste ja. uh, uh, narend is. Klopt. Ja. Dus het werkt wel. Ja, precies. Maar je mag mensen niet verplichten. Nee, maar die kant gaat het natuurlijk wel op. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Je krijgt geen meerderheid, jongens. Je kan mensen niet verplichten. Nee, dat lijkt mij ook niet, maar... Dat is ondemocratisch. Heel langzaam gaat het wel die kant op. Maar het wordt een discussie. Dat is gewoon heel lastig Zullen we dat maar niet doen? Want dan komen we toch nooit uit. Over iets vrolijks. Die Nederlandse man is in Zuid-Afrika. Dat is toch wel even een goed verhaal weer. Die was op weg naar een kleine toilettage. En die is gebeten door de snuitcobra. <lacht> snuitcobra? Ja, de snuitcobra. <lacht> ja, oh ja, ja, ja, ja. Maar die ja, Maar die heeft hem precies als die jonge heer gebeten. En je of meen het niet. Ja, deze ja? man zat even op het toilet en Zuid-Afrika op de savanne. En uh, uiteindelijk is hij met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Goh. Maar hij is wel met spoed geopereerd. Dus moet je voorstellen dat je even gaat een klein passage doen. je hoort er een... ...cobra in je snikkel gebeten. Ja. Dat is niet heel fijn. Waarom je is ken... zo'n cobra nou precies daar? Ja, die zit bij het water natuurlijk. Ja. Maar je kent het verhaal van die man... Uh, is een verhaal ...dat die man, en toen, zoals de vriend is, zat erbij. Die heeft gebeld, ja, wat moet ik nu doen? Zij dus heeft gebeld met een arts. Hij zegt, uh, ja, hij, zegt, uh, hij belt met een arts. Hij zegt, wat moet ik doen? Hij zegt, ik moet de wond uitzuigen. Hij zegt, anders gaat hij zegt, die dood. <laughs> dus hij loopt terug met zijn vriend en zegt, en? Hij zegt, gaat hartstikke dood. <laughs> Jowen, jowen, jowen. Waar gebeurt, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat kan haast dat kan niet, niet anders. Ik heb slecht nieuws. Ik heb slecht nieuws, van Gaat hartstikke doen. Al oh, het vrees. Had beter in je hand kunnen bijten. Ja, dan heb ja. je nu nog geleefd. Je, je kunt ook aangevallen worden door een krokodil. Zeker. Maar wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Uh, heel hard op zijn neus slaan, heb ik uh, Nee, met een, met een zakmest op zijn kop steken. Aha. Ja, er is in, in Australië een 60-jarige man. Die heeft toch gedaan. Oh. En... Uh, uh, hij had die man de rivier ingesleept. Uh, maar met zijn met zakmes uh, op zijn kop. Hij, hij, heeft het gered, hij heeft het gered. Oh echt? Ja, hij liet hem los. <laughs> ja, vorige week hadden we ook een krokodillenverhaal. Maar nu is die man die was onderweg. Die moest vluchten voor een zwerm bijen. En ik denk, nou weet je, hoor, dan rende ik de rivieren, maar ik lekker veilig. Toen werd hij gepakt. Oh nee, toen werd hij gepakt. Pip, ja. Hoeveel <laughs> plek heb je dan, joh? Ja, ja inderdaad. Ah, Over die krokodil, hè. Ja. Uh, uh, dat is natuurlijk een ge gekend verhaal. De, de bijtkracht Kaken, van een krokodil ja. is enorm. Ja. Niet zo groot als een tijger. Dat is volgens mij net iets. Maar het is enorm. Uh, hij scheurt eigenlijk het vlees van Janijn. Maar uh, je ziet nu die als die krokodilhunters, als ze hem op zijn krokodil zitten, kun je ze snuitje. Hij heeft heel weinig kracht om hem open te maken. Dus jij kunt met je, met je blote handen. Bij ons in Thailand is een krokodillenfarm Met je blote handen kun je een krokodillensnuit dicht houden. Ja. Omdat de kracht om hem open te maken. Is, is, heeft weinig kracht om hem open te maken. Maar als die helemaal open gaat en gaat dicht, ja, dan ben je het bokje. Ik krijg hem niet meer open. Nee, dus de kunst is om de snuit ja. van de dicht te houden. Daar moet je even van denken, hè, ja. omdat je aangevallen wordt. Ja, nee, oké. Okay. Snuit je ja. dicht. Ja. Ja. Ja. Overigens, overigens, jij hebt het erover. Mijn zwager is ooit nog eens een keer in uh, Australië wezen zwemmen. En, uh, nou ja, dat dacht hij. Vond het leuk, leuk. En toen zegt hij uh, van, nou, ik ga weer. Hij zegt, uh, die Australiër, hey joh, heb je die, uh, dat bordje niet gezien? of bleek dus dat er daar uh, gewoon Hai. krokodillen. Oh, in, uh, ja. ja, gewoon. Uh, en hij uh, had helemaal niks in de gaten. Ja. <laughs> gewoon, ja, bijna hetzelfde verhaal als met een piranje, maar. Uh... Dat is ook het klassieke verhaal van. Uh, van Redmond O'Hanlon. Dat is die uh, wereldreiziger, weet je, die mm -hmm. onderzoeker mm -hmm. Dat er in, de, in een rivier in, uh, in, in. in Guyana. zouden van die beetjes zitten en die gaan dan je plasbuis in. Ja. En die met was haakjes. Niemand durfde de rivier in. We waren met de Camel Trophy daar. Met Dirk Bewalder. God hebben ze ziel. En Dirk en ik stonden allebei met een soort T-zeefje. We dachten, nou gaan we het water in. We hebben toch een zwembruik aan, man. Maar er wordt wel heel erg bang gemaakt. Voor allerlei dieren die er... Ik heb later dat verhaal gecheckt. Zijn er diertjes die je plasbuis ingaan met weerhaken die nooit meer uitkomen? Nooit van die man die maakte, net als Boudewijn Buggen, die maakte de wereld als net iets mooier voor zichzelf. Met een spannender verhaal dan het daadwerkelijk was. Goed hè? Ja toch? Hey, Waar was, even het, was dat, Tino? Waarbij ben je geweest op de kemmel? Giana, oh, uh, ja, jij hebt er ook als eens ge mee geweest. Ja, ge ik, ik ben met Dirk naar de Maleisië geweest. Ja, precies. Malaysia. Kota Kinabalu. Ja, prachtig. Ja, geweldig man, geweldig. Maar die kemmel Trophy was ik volgens mij <laughs> een vaat wat mij opviel aan die kemmer was het, is dus enorm avontuur en toestanden, en niemand weet je ja. Maar gingen met z'n allen de jungle in, dus allemaal maar de reed dokter Aziz die ja. reed mee met een, met een landroof, die had gewoon een compleet medisch hospitaal in zijn auto mee. Ja, ja, ja. En toen voor die tijd al een satelliettelefoon van 30.000 dollar. Dus als zaten ze midden in de jungle vast en had iemand een blinde darmoperatie kon hij me opereren. Ja. En als er echt ja. iemand gered moet worden, ging hij gewoon bellen en dan kwam er iemand hoor. Dus ja, dat was, was heel ja, ja. mooi. Ja. Maar het was allemaal niet zo spannend nee, als het nee, bleek. Nee, absoluut niet. Nee, Toch? Nee. Mij, nee, nee. En die organisatoren reden er ook met, met de airco rond. Hè. En ja dat was bijna Alleen dat was mis het koud bier. Maar dat was het enige wat miste. Voor de rest was ja. het redelijk goed ja. verzorgd hoor. Hé hey jongens, even wat nationaal of eh, nationaal, eh, lokaal nieuws. Lokaal. Uh, uh, uh, heb je het gezien? De de de de Kostolorenstraat, die die uh, die gesprongen ja, mooie, waterleiding. Een mooie beelden. Dat wel, was even een dingetje. Ja. ja. Zo, zegt Er kwam er een hoop water. Ah, morgen toch? Ja. Vroeg. Maar liefst een tanddakje moesten. Die is te laat. Ja. ja, gisteren, ja. ja. En vanmorgen kwam er nog bruin water overal, of ja, niet precies. overal, uit de kou. Oh, is dat oh, daar? daar? Ik Tegenover die nieuwe huis. ja. Maar daar heb, heb ik net koffie mee gezet, dus, uh, Ja, ik het was dat een beetje een rare smaak al. Je moet het eerst koken. <laughs> he? Je moet het eerst koken. He? En, en, en, maar goed, uh, uh, het is allemaal onder controle, geloof ik. Ik reed er net nog langs, maar je zag echt dat het uh, behoorlijk onder water ja, ligt. Ja, waar ja, ja. was ja, het? Precies straat de 92. Uh, tegenover het plantinghuis. daar zo'n ja, ja. beetje. Voor ja. die nieuwe... Ah, Ik dat ah, oh, is het wel vaker dat er water ja. stond. Ja. Uh, maar heeft je hebt een postcode erbij, ja... Nee, nee, het is even voorbij dat Plantinghuis En eigenlijk Planting bij die nieuwe huizen. Ja, nou ja, plantingshuis. De coördinaten helemaal helemaal, coördinaten. He? Ja, ik ja. ja, kom zich aan uh, mij ja. even zich, de tours zijn vanmiddag om twee uur. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, weet je, neem je peddel mee en ook even je rubberbootje. Dan kunnen we dat nog eventjes maken. Maar, ja, maar, ja, uh, maar, maar het waren wel spectaculaire beelden. die Ja, zeker. Maar het plantingshuis zijn toch hele mooie appartementen nu aan het maken? Ja, zeker. met behoud van de buitenkant, toch? Ja, de buitenkant blijft hetzelfde. Dus de toch? Ja, ik ben er nog mee bezig geweest. een vijf nieuwe huizen. Daar, ja, mooie huizen. Om daar te gaan wonen. Ja. Maar ik, ik vond de locatie niet zo fijn. Voortdraadend verkeer. hè, Ja. ja, ik, ja weet je in de haltestraat gewoon. Ja. ja. ja hey, leuk. Ja. Strat ja. De is leuker. Ja, tuurlijk. Je vind bent. je? Ja, heller. Ja, ja, ja, zeker. En je hebt een waslaantje lopen hè, met uh, de slagen aan de overkant. Precies. Ja. Nou, niet alleen een waslijn. Gewoon. Nee, maar ja, jij je, woont, woont. je bestelling kan je met een waslijn. Uh. Boven, jij woont, je woont boven Vlucht, toch? Boven de kledingzaak? Nee, ja? ik woon boven Blokker. Oh nee, ja. ja. Okay. Maar alles is op loopafstand. Van jou. Ja, alles? Dat ja, is echt prettig Nee, nou, ja. Ik woon er uh, 30 meter vanaf, voor mij dus ook, hè? Alles op een Jij ook? Nee, ik woon boven Zin, dat restaurant. Waar doen jullie dat nou ja, uh, ja, één locatie ja. zijn dat, hè? Maar jij hebt je ingeschreven op de uh, op de Bad Ja, ben ik Frankfurt, uitgelood. Hè? uitgelood maar, uh, je ja, bent niet uitgelood. ingelood? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, als ik uitgelood ben, ben ik niet ingelood. <laughs> nee, maar, nee, nee. <laughs> nee, ik kreeg wel een berichtje van de kansloos. Dus, uh, maar ik zag in uh, de, die andere nieuwbouw, uh, bij de, bij de kazerne, Ja. Er werd deze week een flat aangeboden voor huur. Ja, wie is gezien? Ja, voor 2100? Nee, 2350 euro of zo. Per ja, oh. ja, ho ho. Maar dan krijg je ook nog surfkosten erbij. Ja, dus? die krijg je er dan nog bij. Oké, okay. maar... Uh, nou ja, het is gewoon asociaal dat mensen... En, en ja, er staat nog meer aanbieding. Aan nee, zijn penthouses, zijn toch? Nou, weet ik niet. Ik is vorige week iemand die er ook gaat wonen. Maar als starter, want in die flats bij de brandbegaan... dan moet je het zo bouwen... En voor starters, en voor dit. Mm. En voor, maar er wonen wel wat oudere mensen, heb ik begrepen. ook. Het is een beetje vergrijst. Logisch, want als je je huis verkoopt, je een beetje geld. Dan ja. kun, je natuurlijk gewoon, kun je in een fletje uh, niks aan de hand. Maar je ziet het met die nieuwbouw ook... bij waar we het net over hadden, bij, bij de kost Het is een enorme dure huis. Ja. Ze moeten meer voor jongeren doen. Ze dat meer dat, dat jongen hebben jongen ze doen. gedaan waar, waar het oude fotolieter Drommel stond. Ja. Daar hebben ze die, die, die appartementjes gemaakt. Waar <coughs> waren twee kamerappartementen. Hartstikke leuk. Helemaal te gek. Maar er waren gasten die kochten dat. En die verkochten het gewoon drie maanden ernaar. Ja. Ah, ja, ma ja, ja, ja. Ik weet nog dat ze bij, bij Peurscharm City... Hè, het ja? uh, het uh, witte bij de, bij de, nee, de de veld daar. Ja, ja, ja. Peurscharm City. Uh, dat je daar als je kocht... Dat je een, een, dan mocht je het een jaar lang of twee jaar niet verkopen. Dat is, dat is bij de... Het uh, Nou, bij de is het nog erger. Je mag het vijf jaar niet verkopen. Nee. En als je het na vijf jaar met winst verkoopt... Dan moet je de helft van de winst opbrengst, moet je naar de gemeente betalen. Daar staat in het contract. Maar op zich vind ik dat. Ja, er zijn een paar, weet als je gaat scheiden, of je gaat, weet je. Je tranen er al voor. GELACH ja. ja, Dan een je Tranendal. Ja, een Tranendal dan. Dan, dan, dan, dan het alleen maar gescheiden Is mee. het uh, daar dan, dan ook? Maar daarmee het de Tranendal. Is dat zo? Ja, zeker. Nee, nee, de tussen die net beronder... en weet ja, ik nou, dat heet wat. Dat werd het Tranendal ja. genoemd, omdat uh, dat was natuurlijk een soort sociale woningbouw En als er dan iemand weet je wel, in zijn eentje daar kwam te wonen. Dus daar zaten er vaak dames die. Uh, moeders die alleen waren of met een kind en uh, okay. En daarom het de tranendal. Ja. Volgens mijn uh, wat informatie. Ja. wat grappig. Ze draaien daar heel vaak is voor jou te laat. Voor die koning. Maar het feit is natuurlijk, als je geld hebt nu, dan moet je stenen kopen. Want uh, je krijgt ja. een echt dividend. Ja. Als je meer dan een ton hebt, uh, god hoe duk dat uitgebeurt. Maar als je meer dan een ton de bank hebt, dan moet je erover gaan betalen. Dus wat de meeste mensen gaan doen, is die kopen gewoon stenen. En dat ja. is natuurlijk de beste ja. investering. Nee, dus, dus, dus ook heel veel ja. mensen zullen denken: nou dan kopen twee van die fletjes. Dan ja. verkoop je ze nou weer door en dan maak je geld. Nou ja. Dat is ook met die huizen op de Koningsstraat gebeurd, die nieuwe huizen. O, is er zijn zo. heel veel gekocht door, door investeerders, beleggers, weet je wel. Ja. Ook lokale hier. Ja. Het uh, wordt allemaal verhuurd en ook weer voor, voor 1500, ja. 2000 euro. Dat maakt het allemaal niet zo uit. Maar ja, uh, ik, ik vind dat het eigenlijk niet kan. Nee, nee en, ik denk het en, een beetje... Je moet het echt voor me aan mensen verkopen die er, uh, het willen hebben. Ja. ja. Nee, duidelijk. En, en, ah. uh, Leuk bestichtje. Ja. Yes. ja, dat heeft Ger uitgezocht hoor. Oh. Dank, dank Ik je. Ik heb een uh, koek voor jullie jongen. Och, wat heerlijke. Oh, Lekker. oh, oh, oh roze, roze. roze. Roze koek. Roze koek, jongens. Oh. we ever come so far? Ah, natuurlijk is het een mooi nummer. Mooi nummer. Ja. Een keer draai je alleen maar leuke nummers. Mooie nummers, jongens. Nou. En dat zijn van die nummers die hoor je bijna nooit meer. Nee, weinig. Iedereen kent ze. Ja. ja. Dat is het leuke. Wat kijk jij in Nors? Ik krijg hem aan, dus het is mijn gezicht gewoon het lekker. <lacht> is die koek niet gelukt of zo? Koek is prima. Maar de maar koek is zeker koek, ja. prima. Prima koek, koek, hè? Ja, ja zeker mooi. Koek, koek, koek, koek heel lekker. Koek met mijn eigen deeg. Ja, ja geen van ja, ja. wel. Geen Um, het is uh, fijn over alle 11. Dus, ja, hey we Hans, gaan naar de oude oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, we gaan naar de sport, jongens. En ja, ontkomen er aan om toch die Formule 1 weer een keer aan te halen. Ja, het, en, wa het en... was wel eens. Ik... Ja, ja, ja, ja, absoluut. Het was een hele, uh, uh, uh, het was een raar weekend. Maar, we maar wat uit, denk dus, jij, ja. geloof, geloof jij nou dat, er, dat Mercedes een, een truc uithaalt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk het ook. Ja. Ze hebben ja. natuurlijk niet voor niks uh, eerder al Bottas die, die verbrandingsmotoren uh, laten vervangen. Nee, ja. Die heeft er ook uh, al zes gehad of zo. En nu doen ze hetzelfde eigenlijk bij, bij uh, onze vriend uh, Hamilton. Ja. En er gaan zelfs geruchten dat de komende drie races Hamilton steeds een nieuwe verbrandingsmotor uh, laat uh, uh, implanteren. Het. Ja, maar als je daar dus uh, Vannacht 30, 30, 30 ja. kilometer uh, per normaal. uur harder mee gaat... Ja. Dat maakt het niet uit, of als die vijfde of nee. eerste start, weet je wel. Ik bedoel, dan, uh, dus die geruchten gaan. In Italië weten ze dat bijna zeker. Maar uh, ja, we moeten kijken, de komende drie races. Maar ik wil even beginnen met het allerlaatste nieuws. Want onze vriend Antonio Giovinazzi ja? is out of horror. Ja, out of horror? Die gaat eruit. Ja. Okay. Komt er een Chinees? En er komt een Chinees goed ja. terug. Ja. Ja. Ja. Hoe heet hij ook weer? Zoe. Um... Zoe. Uh, ja heel inderdaad Januio hij is nieuw hoi hoi hoi ja nou, goed uh, hij is de opvolger natuurlijk van Raikkonen. die gaat uh, ook ja. uh, met pensioen en uh, ja uh, we moeten maar af wat over Zoek die heeft wel wat gedaan hoor hier en daar en wie komt er dan nog meer in hij schijnt heel hard te gaan hoor die jongen hij wordt thuis wat die Soe de Haas genoemd <laughs> ja wie komt er nou nog meer uh, in een goede vraag wie, wie kwam er nou nog meer in ja, Bosch Oh ja, Bottas. Ja, maar ja, ik zeg bottas, Ja, natuurlijk. Ja. Dat weet ik toch wel? Ja, ja. Ja, ja, dat weet ik. Ja, nou, ik, ik, ik, ik was het ook even kwijt, maar goed. <laughs> <laughs> dan dus zit je dus mij nee, bon te overhoren. Bottas of... en Zoe. Ja, nou ja ik, ja. ja. ik was wel opgekomen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Er komen er drie redenen. Ja, ik vind het wel, wel leuk dat er nieuwe mensen komen. Absoluut, absoluut, ja. Mensen, en slimmer, er een Chinees bij komen, want dat is natuurlijk een enorme markt. Ja, ja. bedoel ik, ja, daar gaat het ook om natuurlijk. Ja. Ja. Uh, die Yuki. Yuki, is ja, Yuki zit er ook, ja. Maar die zit er ook in natuurlijk ah, voor... Ja, het ja, is alleen jammer dat het geen Braziliaan is. Ja. Ja. Maar die, studie die schijnt ook nog 20, 30 miljoen mee te nemen. Dus dat schijnt ook te helpen. Goed, oh, ja, de eerste 30 ja, miljoen kun je niks zeggen. Hè? Nee, nee, is nee dat, dat, is ook waar, dat is ook waar. Nou, van de eerste 50.000 ook niet. Hè? Want uh, Max kreeg die straf natuurlijk. Omdat ja. hij uh, met ja. zijn tengeltjes aan, aan, aan, aan het wagentje van Hamilton oh, uh, had gezeten. Ik vond het toch allemaal wat. Ja, mooi. Wat hij zei over die dat hij nee, ja. Goede wijnen. Ja, ja. Ja. Dat ja. Lastige, en, en dan mogen ze hem ook nog uitnodigen. En dan betaalt hij alles nog een keer. Dat maakt allemaal niet te veel uit. Nee, natuurlijk niet. En tot nog, tot 50 euro. Ik heb net ja. voor jouw fiets aangeraakt voor 5 euro, Ger. Mag dat? Ja. Okay. <laughs> ja ik heb dat je bagagedrager aangeraakt. <laughs> nou, daar heb je wel een lekker flesje wijn vol, hoor. Ja? Ja. 5 euro, ja, dat nou, ja. In de aanbieding ja. of zo, ja, nee, dat gaat net, denk ik. Dat gaat net. Dat gaat net, inderdaad. Maar uh, uh, onze vriend uh, helemaal te krijgen. Ook nog 5.000 euro moeten, hè? Dat heb je nog Omdat goed. hij ja. de gordel te snel ja. had gedaan. Nou ja, ja, Hij ging dus uh, langs die, langs die steward, langs de baan, om die... Vlag op te halen, die braast niet de vlag. Maar om die goed uit de auto dan moet hij natuurlijk allemaal zo doen. Moet ik niet? Dus ja, dan moet je daar gewoon de En dat, ja, dat, dat schijnt niet te mogen, nee, nee dat nee. mag niet. En, uh, nee, af... nou, ja, als wij geen gordel om hem krijgen, dan we ja, Nou ja, maar geen 5000 euro. En, en dan heeft hij ook nog, als hij het nog een keer doet, krijgt hij nog een keer 20000 euro erbij. Maar ja, dat maakt helemaal niet zo heel veel uit, denk ik allemaal. Ja, ja, nou hij werd ja. uitgejoeld, hè, Stappen? Werd uitgejoeld. Ja, die werd zeker uitgejoeld. Ja. Waarom nou? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk uh... door die actie dat hij hem er bijna aftikte. Ja, dat denk ik ook. Er waren ze heel kwaad over dat, dat, dat, dat hij daar geen straf voor had hè? gekregen. Ja, dan kwam hij goed weg kom je goed weg. Ja, dat dus zeiden was, de specialisten ook. Hè? Het was zelfs ja. twee keer. hè? Het was de eerste keer naar die, naar die inhaal. Eerst was Dat er eigenlijk... Uh... En, en inderdaad, die weaving. Uh, ja, weaving, rood, dan keek ze dit en toen de tweede keer ja. duurde hij hem echt naar ja. buiten. Ja. ja, maar ik heb wel zoiets. En dat, dat, dat het is gewoon race. Via nu ook, het is race, jongens. Allemaal de ja, dat eens, maar, maar dat betekent, het publiek zat natuurlijk gewoon... Wat heel raar, van twee jaar geleden was hij nog de held daar. Ja. Verstappen, en was hij de nieuwe Senna. Ja. En nu zie je de nieuwe Kneus. Ja, ja inderdaad. En het begon ja. allemaal zo goed, ja. hè? die uh, vijf uh, plaatsen straf uh, voor... Uh, het Hemel. begon hartstikke. Nou, ik vond, ja. ik, bedoel, wat hem of was natuurlijk uh, ouder. Uh, Phenomenaal. Ja. Uh, niet, niet van deze wereld. Ja, maar en, en, ik, uh, en, en, en, en toen nog die die, die, die Dus iedereen dacht van, nou, dat gaat allemaal ja. helemaal de goede kant op. Maar wat hij daarna niet zien, was natuurlijk geweldig. Ja. Dat was echt geweldig. Je kan niet anders zeggen. Ik bedoel. Uh, uh, als, je, als je dat kan presteren om uh, gewoon naar voren te rijden en uh, iedereen... Uh... Maar ja, als je in een auto rijdt die zo veel <laughs> ja. sneller is... Ja, dan, ja dat uh, is helemaal knap. Als okay, dus je kijkt naar de punten, uh, ja. uh, Hans. Dus, uh, uh, uh, dat is ook weer 26, 15 of zo, 26-18. Uh, Toch, als je het snelste ja. ronde rijdt ja. en de eerste ben je 26 puntjes krijgen. Ja, dat dan. klopt. Ja. En de tweede krijgt 18. Ja, klopt, ja, Dus dat betekent dat dat 8 punten verschil is als die naar de komende twee tweede wordt. Ja. Dan staat hij nog net twee punten voor en dan moet hij in de laatste race moet die gekke ja, mensen eraf de ja, ja, ja, dus ja. Dat ja, is natuurlijk, uh, ja, dat is de enige kamikaze doet 40 ja. punten verschil, dus ja. het is heel krap allemaal. Ja, we gaan nu naar een, een, een, een, een, een baan die eigenlijk niemand kent ook. Ja, het is, hij is bekend natuurlijk, die baan, door motorsport. Maar uh, ja, Qatar, en dat moeten we zien. Saudi-Arabië uh, is ook een hele nieuwe baan natuurlijk, ook lange rechte stukken. Dus Misschien ook in het voordeel van, uh, Mercedes. van Mercedes en uh, Abu Dhabi. Ja, die, die kennen ze allemaal wel. En daar heeft uh, trouwens Max ook altijd vrij goed gepresteerd. hoor Dus misschien komen ze met, uh, met de konijn naar de goed uh, bij, bij Red Bull. Dat is bijna wel nodig, want anders wordt het een lastig verhaal, denk ik. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, we hebben het afscheid gehad van uh, uh, de dokter. Van jou Nee, nee. nee, de oh. doctor is Valentino. Rossi, Rossi. Oh. Rossi! Ja, echt een legende. Hè? The GOAT, uh, the greatest of all times. Uh, dat kun je wel zeggen. Het is een uh, uh, Italiaan die negen wereldtitels heeft. 116 overwinningen vanaf 1996. En, ja, het is um, um, uh, een, een, een legende, kunnen we zeggen. En, uh, hij reed met nummer 46. Hier betoonen zijn vader. Die reed ook met nummer 46. Hij heeft altijd gehouden. Nooit nummer 1 gedaan. Uh, in 2009 had hij wel zijn honderdste overwinning. Niet die normale. Die die, die Dus dat is uh, uh, lang geleden, twaalf jaar geleden. En, uh, maar wat ik wel een beetje vind: Rostje wordt nu helemaal opgehemeld. Ja. Maar hij is bijvoorbeeld heel slecht in koken en dat kan ik niet overrekenen. Dus dat moet nee, je die, niet die, die, die sp Spaghetti kan je niet maken. Nee, precies. Nee, dat klopt. <lacht> nee, dat is het Het gaat altijd over wat ze wel kunnen, maar er zijn ook dingen die ze niet kunnen. Ja, absoluut. absoluut. Maar nee, werd, Volgens uh, mij hoeft hij dat ook niet te kunnen hoor. Hij werd wel door iedereen, uh, iedereen uh, de hemel ingeprezen. geprezen. Uh, zelfs de, de Formule 1 coureurs gingen ja. er nog even op in. Hij uh, heeft toch wel dus eens in een Formule de 1 auto gereden? Ja. ja, ja, heeft hij gedaan. Hij zou het een overstap maken, hebben ze ook de gemaakt. Je wilde niet gaan doen, inderdaad. Er is er maar één geweest, hè? Dan Gurney. Dan Gurney, ja. Ja, Dan Gurney is ja, uh, wereldkampioen ja. motor geweest ja. en wereldkampioen Mike Hillwood. Ja, ja. Mike Hillwood ook, ja, je hebt gelijk. Maar Formule 1 of Autosport? Formule 1. 1? Johnny Cecotto. Ja, maar die heeft niet, ja, niet Niet in de Formule 1. Nou, hij heeft wel getest in de Formule 1, volgens mij. Ja, heeft ja, wel, wel in de Formule 1-wagen ja. gereden, maar uh, hij, hij is nooit uh, doorgebroken in de nee, Formule 1. Nee, natuurlijk. nee dat, dat niet. Maar goed, we uh, zien uh, uh, Rossi nog vaak terug op de circuits. Want wij hebben zijn eigen uh, team, een Ducati-team v 46, naar zijn eigen... Nou, dat het startnummer. Ja, yeah. Valentino Rochster 46. Dus uh, die gaat zijn debuut maken... ook in de Motor Grand Prix de komend jaar. Um, goed, dan hebben we nog... De, uh, het Nederlands Elftal. Dat Zo. was natuurlijk een drama, zaterdag. Ik, ja. ik heb het gezien. Ze kegelden er één keer in. Tien minuten tijd twee uh, doelpunten in die, die grijnen. Uh, dat was volge, echt dramatisch. volgevreten ja. miljonairs die er eventjes... Uh, helemaal niks van bakten daar. En ja, vanavond moeten ze dat. Ja, natuurlijk... Jij filumineert ook echt. Hè, dat, nou, het was, het was natuurlijk wel heel dr dramatisch om te zien. Er was niemand die opstond. Die zei: We, we, we hebben de verdedigers vanmorgen... van de hele wereld. Ja. En we laten ze erdoor lopen. Ja. krijg ze zeggen: Als door een geitenkaas. Ongelooflijk. Ik heb vanmorgen nog iets, iets leuks gehoord. Uh, een bizar staartje. Uh, overal waar de licht uh, in een belangrijke wedstrijd is opgesteld... moest de trainer uh, meteen het veld uh, ruimen. Dat is gebeurd uh, met Marcel Keizer bij uh, Ajax. Okay. Dat is gebeurd bij uh -huh. uh, Danny Blind. Want uh, daar waren sleutelmomenten. En uh. Uh, hij schijnt uh, vanavond dus ook in de basis te dus staan. Dus het zou zomaar kunnen dat na vanavond ook bye-bye Van Gaal... Uh, ja, volgens dat, dat het staartje van de Telegraaf. Het dus... zou kunnen. Van Gaal die trouwens in een rolstoel het ja. veld zal betreden... Ja. Want die heeft een fietsongelukje gehad... bij het uh, terugrijden naar het hotel... vanaf het uh, trainingsveld. En uh, is dus op zijn heup gevallen. Dus hij kan bijna niet lopen. Nou ja, goed, uh, dat geldt natuurlijk voor zijn spelers ook. Zurtje uh, ja, in de heup? Ja, ja, nou ja. Van de heup Holland, heup. heup. <laughs> en dan is ook Bijlo nog geblesseerd ja. nog gevallen. Dus, ja, Welke ja, Bijlo... Bijlo is Vincent Bijlo, of niet? Ja, dat is allemaal... Uh, ja. Nou ja, goed, we gaan het meemaken vanavond. Maar Krul die gaat nu, wordt nu opgemaakt. Ik zou het zeggen, zet zillen ze erin gewoon, toch? Nou, die gaat er waarschijnlijk wel ja, in komen. Ja, maar Krul is alleen als extra keeper op. Ja, ja, ja. Zo, ja dan moet er nog een, uh... die, die vlekken kan er ook wel wat van. Ja. Nee, dat is waar, dat is waar. Nou, ik wil nog heel even terug naar de Formule 1, want we krijgen Amber Bronson. Ja. Ja. Ja. ja, hebben we gelezen. Dat is leuk, hè? Ja, ja. ja. Want, via play. Uh, ik, ik luister regelmatig naar die podcast van de NOS. Is en, die is hartstikke Ja, Die is, ja. Die is goed. Die ja, is goed. Ja, met Jan Lammers erbij. Met Jan Lammers inderdaad ja. en Louis Dekker. en ja. uh, Dat doet zij ook heel erg goed, vind ik. Dat doet ze hartstikke en, uh, goed. En uh, Ja, ik vind het wel mooi. En zij dat is dat echt wel een, een, een, ik ook, een, een en, uh, fan. En ja, een, ja. een goede, mooie waarschijnlijk. Maar zou uh, dan, uh, hoe heet die, uh, Rob Campus, Campus, ja. uh, is waarschijnlijk oud. We daar weet ik ja. wel iets van, in zoverre. Kijk, het is een contract natuurlijk. Zij zit er bij zich al. Ja, ze dus ja. maken ook voor het ADE. Het ja, ADR. Dan uh, mm -hmm. uh, maken ze uh, uh, een, een, uh, een serietje. Mm -hmm. Maar op het moment dat Fireplay haar gaat vragen. dan, dan heb je kans dat ze, dat ze meneer Campus niet gaan vragen. Want je nee. kan dan misschien nee. nog wel zonder beelden iets doen. Hè. Dat, kan nog, dat, mm -hmm. dat ze blijft. Want ze hebben toen aangegeven. Doornbos en Rob Campus hadden aangegeven dat ze eigenlijk gewoon bij zich willen blijven. Dat ze niet zomaar over zouden stappen. Nou, dat hoorde je destijds ook. Uh, uh, Olaf Mol zeggen en weet je we blijven. Nou, eerste beste paycheck en weg waren en terecht, <coughs> dat is heel raar. Dus ze zullen uh, Mol en uh, wat die andere jongen ook alweer, die Frank. Uh, onze uh, vriend Jack Ploy. Jack Plooy, die zullen ze wel meenemen uh, bij Fireplay. play en dan Ember de neerzetten en dan gaan ze, misschien wel, uh, dat durf ik niet zeggen, gaan ze toch proberen zo'n Doornbos uh, en uh, kampjes aan elkaar te halen. Ja, maar op, want die, want die, daar, kijk. Het programma zonder kamp... Kam je Kampus doet Campus echt goed, vinden. Er werd gisteren al gezegd dat hij Doornbos ook getekend zou hebben. Ja, en dat, en dat laat ik ja. zo zeggen. Als ik bij Five Place zou zitten, zou ik, zou ik, ja, zou ik de ember neerzetten... en zou ik Doornbos ernaast vragen nou, en Kampus naar huis sturen. Ik, ik zou ook Hopin Toen graag daar zien zitten. Oh ja, maar die zit er af en toe als gast, hè? Ja, die zit er af en toe als gast, maar ik vind hem zeer goed overkomen. Zeer goed geïnformeerd. Ja, Doornbos? Uh, nee, Hopin Toen. Ja, ja, ja. Die kan het ook op een makkelijke manier uitleggen, ja. weet je wel. Ja, ik, vond, ik vind hem heel goed, maar ja... We zullen moeten afwachten wat er gebeurt. En inderdaad, met Jack Plooyer... En en ja, maar met, met een beetje maf wordt Koronel uh, eruit ge, uh, Ja, dat hoop ik ook. Maar, nou, ja, weet je wat ook nog zou kunnen? Dat zou dus als ze zeggen, wil, wil kampjes er toch bij houden... dat ze een pit reporter gaan maken. Want dat, dat zou die verschrikkelijk allemaal... Ja, het zou nog kunnen, hè? Ja, zou kunnen. Ja. In, in plaats van uh, Jack? Ja? Nee, ja. joh, nee, dat weet je, weet je toch je hartstikke straks? gek. Ja, nee, weet ik niet. Waarom? Vind je het hem heel goed doen als je Ja. Ja? Nee, ja? ik niet. Nee, nee? nee, nee, nee ik nee. twijfel Ik vind dat ook wel een... Ik vind nee. hem niet zo heel erg goed. Maar nee, goed. Ja, uh, ik, vind wel, maar ik, vond, ik vond... Hij uh, kent iedereen. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar het gaat ook om de vragen die hij stelt. ik, vond daar daar vind vind ik het soms... Ja. Kan ook zo zwakte zijn, hè? Als je hem iedereen heel goed kent. Je krijgt, nooit een, je krijgt nooit, eens een keer de vraag, van dan je, denkt, nee, nee, precies, precies. Hey, wat een leuke nee, maar ja. vraag. Dan. Maar dat geldt voor, voor heel veel. En ik weet dat, dat, dat hij zijn beperkingen heeft natuurlijk. Hè. Hij, hij mag bepaalde dingen niet vragen en hij mag daar niet over praten. En weet ik het allemaal? Maar ik vind dat hij het nog iets anders kan invullen dan, dan hij het op dit moment doet. Maar goed. Uh, Oké, okay, nee, dat kan. Hij zal wel meegaan. Daar Ja, het ja, never change winning team. Nee, we is ook al ja. ja. uh, En je krijgt natuurlijk bij Cico houden ze op autosport. de, de, de, ja. de Indycars... Ja. en. Ze krijgen waarschijnlijk nog zes races van de Formule 1 ook. En, uh... Ja, maar ja. Nou, dan blijft Campus gewoon bezig zich, hoor. Oh. Ja, en we er ook waarschijnlijk. Ja. En zal Doornburg ja, meegaan behoorgen. Je vergeet ja. nog eigenlijk één belangrijke journalist die daar rondloopt. Rick Winkelman. Dat vind ik ook Rick een Rick hele, hele, hele goeie. Ja, dat is ja. een hele goede ja. Dat ook een hele goede Je overigens. weet er alles van, die goeie. Ja, en het gaat ook op een, vind ik een beetje een toon. Net zoals wat jij zegt over Hoop in Toem. Dat vind ik bij Rick Winkelman ook het geval. Ja, hij legt dingen makkelijk uit. Precies. En, uh, uh, het was inderdaad zo met die, met die vrije trainingen... wat Jack Ploij een tijd deed. Hmm. En toen Rick Winkelman het deed... Uh, was dat veel leuker om naar ja, te kijken. Vond ik, dan, ja, vond ik, het was in één klap samen. interessanter uh, ook... Uh, wat dat er gaat ja, We nou, gaan het u weten, de contracten zijn dan verscheurd te worden... Ja, nou ja, ik uh, de, ja. de komende weken wordt het wel duidelijk. En ook oh, ja. wat we, wat we gaan moeten gaan betalen hè, dan voor het uh, via playen. Ja. Uh, hmm. Ik denk dat ze meerdere pakketten hebben, ook met, met films en uh, entertainment, weet ik het allemaal. Ja. Ja, je, je kan ook Formule 1 en uh, Duizend Engels voetbal. We moet, ja, ja, ze, ze dat krijgt is echt voetbal er ook maar, maar het moet ja, maar het terugverdiend dan. worden. Dus, uh, ja, lijkt mij ook. Ik denk dat je minimaal een uh, eurotje 15 in de maand gaat betalen. Ja. Maar uh, ja... De, spo de sponsors in de, uh, van, van, Jos onder, of van Max onder andere die hebben nu al gezegd: van ja, we willen toch uh, bepaalde races uh, voor een breder publiek. Ja. Daarom komen die zes races waarschijnlijk ook bij. Ja. Ja. Ja. Dat was het verleden toch ook zo? Dat, dat er af en toe een race Klopt, rijbeel, Klopt, ja. bij de BBC ja. is en dat heel vaak uh, ja, gebeurd. Ja, klopt, en, en er wordt nu ook gezegd dat de knop die verstand voert hier, die ja. wordt waarschijnlijk uh, helemaal open. Dus de NOS gaat die uh, uitzenden. Oh ja, Daarom ja. ja. ja. Mee, ja. Was, dat nog, nou, werd, werd gisteren gezegd. Ja. Uh, zo, dat, dat zou dat te kan gek ik zijn. Makkelijk ja. Achter komen. Ja. Ja. ja, maar nou ja, goed, uh, voorlopig. Uh, uh, het, ja. uh, het is in beroering, zeg maar, de hele wereld. Wat dat ja. betreft. Nou, ik vind het een heel raar verhaal dat. Hoe heet het? Liberty Media. Ah, ik heb nog sportnieuws. Oh! Wat dan? Okay. Mijn uh, neef. Uh, ja, ja, sorry. Liberty, ja, Liber Liberty Media. Maar ja, afhaken, verder. Liberty zegt... Media is eigenaar van zich al. En, en dan, dan uh, uh, uh, verkoop je het aan niemand anders. Ik begrijp daar niet zoveel van. Van de ja, strategie. Ja. Maar ja. ja. ja. ja. ja. Is, ja. Ik, ik denk dat het maar nog even politiek. tijd is voor een mooi nummer. Eh, want die heb ik hier klaarstaan. En Ger, ik weet zeker dat je die ook wel fijn vindt. Want het is gewoon van Fleetwood, Mac en The Chain. <laughs> Best wel lang, of nu we dan een tijdje op de staat Ben je helemaal ingericht? Ik ben ja. uh, volledig ingericht. Want ik heb nog een goede tip. Als je nog wat uh, meubeltjes zoekt. Ja. Moet je Samang uit Laanaken even bellen. Ja, dat is Af, weer België. Laanaanke. Ja, weer België. En er zijn ook heel veel mensen in Laanaken. Er worden er of papagaaiën geschoten. Ja. Of. Uh, maar deze man is een pizzabakker. Ja. En hij heeft een best wel rare hobby. Hij maakt namelijk meubels van pizzastukjes. Huh. Ja. Dus mocht jij nog een uh, van pizza, -stukjes. een, ja, een tafel-quattro-stationen willen hebben... of een stoel-caprioso, een stoel, uh, <laughs> dan moet je even bellen met hem. Uh. Hij is ook al heel... Op CNN hebben ze al een reportage van deze man gemaakt. Hij maakt ook een pizza-skateboard, want hij houdt er van skaten. Dat kost bijna 700 euro. En een krukje om op te zitten van pizza's. Maar dat, dat gaat ook... 500 gaat, euro. Dat gaat op een gegeven moment het toch uh, zeg maar, niet zo lekker meer. Zie ik eruit alsof ik dat weet? Ja? Nou, ik denk, je, als je de grote oven hebt, kun je die stoel in de oven zetten en lekker met z'n allen smikkelen. Oh, dat is een goed idee. Ja. Maar ik denk dat hij hem wel gaat, dat hij met die pizza stukken, dat hij een soort van uh, met, met, met lak of zo... Dan, dan, want anders is het natuurlijk niet te doen. Maar het is wel grappig om op een krukje van pizza. Ik ga er toch even, er toch even in kijken wat dat... Uh, wat, wat, wat, ja. Dus nu ik, weet uh, ik wat die sterrenkoks dus doen... als ze iets met zo'n kwastje staan te doen. Ja, dat tuurlijk. is dus niet het eten. Dat is gewoon een meubelstuk. Uh, dat zou ook nogal kunnen. Maar kunnen. ik zou er geen kledingkasten laten maken. Ja. Dat, ruikt alles, dat ruikt naar kaas. Ja. Want het zit er al tomaten. Zoals en kaas is best wel, de, best wel de basis van een beetje knappe pizza. Ja, ja, ja. ja. Ik, heb, ik eet niet zoveel pizza. Nee? Nee. Nee, ik ook niet zo Heel af en toe. Eén keer per vijf of zes maanden. Maar we hebben te veel pizzeria's. Kijk, we hebben te veel pizzeria's en te veel tatoeage. Uh, Ook en te veel uh, Grieken. We hebben gewoon, ja. alleen dat, ik vind het prima. Er mogen voor mij zoveel Grieken, we krijgen nog 80 miljard van ze. Maar dit geldt de zuiden. Ja, dit, ja dit, dat, dat, dat moeten we even niet vergeten. hè We krijgen nog 80 miljard van ze. Ja, heel goed, heel goed. Maar uh, er zitten er ja. drie. Kijk jij even op, uh, Hans? Er zitten ja, toch, er bij? Tacht, maar, 80, 80 miljard. Grieken, <laughs> Grieken. Uh, maar er zitten er drie in de handstraat. Dat is best veel. Hoeveel ja. is dat in Dragmus Die 80 miljoen? Ja, geen idee. Dat is nog even <laughs> uitrekening zo. Drama. Ze <laughs> dus hebben toch euro? Wat een euro natuurlijk. <laughs> we hebben genoeg frietzaken, genoeg pizzeria's en genoeg Grieken. Wat dacht je van kapperszaken? Die waren er ook heel veel. Ja, maar gering. kijk hoe de mensen soms erbij lopen. Man, allemaal heel chique. Het dus Ja. De de lege, lege chique? We hebben alleen en die gaan naar, uh, Kledis? Kledis? Nou Kledis? ja, ja, ja alleen vlug hebben we dan nog. Ja, maar als je daar... Over kappers gesproken. Als je naar een kapper gaat... Rob... Hoe heet je ook weer? Peter Betoom. Ach. En Onbetaalbaar. Haar kunstenaar is dat hè? Niet normaal. Haar kunstenaar. Ja, niet, dus ga je niet in de kapper ga nee, gaan. Ja, maar je kan kiezen tussen uh, die, uh, een, een, een, een trainee. Ja. Een, uh, een, een, een net, net beginnende kapper. Ja. Een uh, wat iets. Uh, uh, uh, professioneler. Iemand met down en een heggeschaak. Ja, en <laughs> iemand uh, zeg maar die er echt voor die geleerd heeft. <laughs> <laughs> en voor een master. Oh. En daar zitten heel grote prijsverschillen tussen. Dus als je naar de kapper gaat en zegt, nou, ik maak mij niet zoveel uit of het goed geknipt wordt of niet, dan doe je het heel goedkoop daar. En als je denkt van nou, ik wil wel uh, dat uh, de feestdagen komen, eraan, ik ga er even lekker ja, ja, je, je moet <laughs> gewoon lekker naar Artamis gaan in de Haltenstraat, die, die, die, die naast, naast de Laura Hardy. Oh, ja, dat ja, is een goede kapper. Ja, Leuke leuk, man ook. In, ik zie het aan je. Een, uh, ja. Ja, ik voor een tientje uh, ja, ja. scheren ja, ze mijn hoofdzaal prima toch? Bij jou ja. is, is niet veel nodig, nee, denk ik, toch? weinig nodig. Ik, ik, ik dacht al dat dat zou komen. Ja, tuurlijk. Schot voor, <laughs> Schot voor open die komen. Ik was er wel ik. bang voor, maar ik ja. heb het over niet die Ik heb dus een mannetje in amsterdam naartoe ga om mijn uh, baard te laten doen. Maar dat scheelde ook. In Haarlem ik bij de barbier voor 35 euro. En ik heb nu een Egyptische man onwaarschijnlijk aardig kopje koffie. Terwijl al aan voor tientje ben klaar. Kijk okay. <laughs> 15 euro. Dat was, dat was het uh, verhaal van de kappers. Ja, want anders oh, worden nieuws. we... Ja, we worden oh. anders breed onderbroken. Ja, ja, ja, dan nu, zijn we niet meer uitgepraat. En we willen we we nog we wel, we wel een, we een uh, uur doen. Oh. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.